Dan nog het weer bewolkt en regenachtig vandaag in de loop van de middag opklaringen. En het wordt dan maximaal 15 graden. Morgen vrijwel overal droog, met veel ruimte voor de zon. en een temperatuur van opnieuw zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Sprout Challenger Day. Hi, ik ben Michiel Muller. medeoprichter van snelgroeiende bedrijven als Tango en Rootmobiel. Wil je ook je bedrijf laten groeien? Kom dan naar Challenger Day. 6 november, Beurs van Berlagen Amsterdam. De Ondernemersdag die je niet mag missen. Groeistrategieën onthuld door topondernemers. Ga naar challengerday.nl. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom naar Naturalis in Leiden in het weekend van de wetenschap. Zaterdag kun je zien hoe een dier wordt ontleed voor onze wetenschappelijke collectie. Zondagmiddag kun je alle vragen over de natuur stellen aan onze wetenschappers. Meer informatie op www.naturalis.nl Het is de maand van de geschiedenis in Nieuweland in Lelystad. Maak vandaag een lichtbloem. Een kijkje achter de schermen nemen? Morgen is er een gratis rondleiding in het depot. Kijk op www.nieuwlanderfgoed.nl voor meer informatie. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land.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 4 minuten over negen, welkom terug bij de nieuwsshow. Tot tien uur hebben we de volgende onderwerpen. De herverkiezing van de sterke man Hugo Chavez in Venezuela. En dan gaan we het hebben over een turfkunstenaar. Ik dacht eerst even dat het zal wel een man zijn die beeldjes uit turf snijdt. Blijkt niet het geval te zijn. Gaan we u straks allemaal uitleggen. David Mulder komt langs om te vertellen wat er aan de hand is. En een onderzoek naar het brein van de gokker. Maar we beginnen met ons dagelijks brood. Kleinschalig en duurzaam voortgebracht voedsel... heeft een streepje voor bij de moderne mens. Als we de natuur maar met respect behandelen... kunnen we de teleurgang van onze aardbol misschien nog afwenden... lijkt de achterliggende gedachte. Maar hangt die teleurgang wel zo zwaar boven ons hoofd... als we geneigd zijn te geloven? Volgens landbouw- en voedseldeskundige... en universiteitshoogleraar aan de UvA Louise Fresco... zijn we ten onrechte zo pessimistisch. Willen we als mensheid blijven bestaan? Zegt ze, dan kunnen wij niet zonder massa. Producten. En die massaproductie valt op onze aardbol prima te realiseren. Ook als we hier straks met 9 miljard mensen moeten wonen, of misschien nog meer. Deze week verscheen haar boek Hamburgers in het Paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed. Goedemorgen, Louise Fresco. Maar uh, er zijn ontzettend veel mensen die heel boos worden hè, om deze boodschap. Uh, nee. Bij de presentatie van je boek zag ik zelfs een bewaker voor de deur staan. Dan denk ik van hoe komt het dat dat zo ontzettend hoog oploopt, die, die controverse hierover. Waarom worden mensen zo boos? Ja, ik denk dat je ten eerste moet constateren... dat maar een heel klein percentage van de mensen boos wordt. Mm -hmm. um, en dat zijn ja, mensen die heel erg vasthouden aan, aan een bepaald idee... bijvoorbeeld dat biologisch duurzaam is. Maar voor het grootste deel van de mensen... Um, en dan heb ik het even over het Westen... is voedsel een bron van verwarring. En... Dat komt omdat je zo verschrikkelijk veel beslissingen daarover moet nemen. Zoveel dimensies daar een rol spelen. Dat je vaak gewoon niet weet wat je moet doen. En dat heeft weer te maken met het feit dat we natuurlijk zo verwijderd zijn van die voedselketen. Eh, dus ik kan me wel voorstellen dat, dat heel veel mensen denken. Ja, maar ik wil gewoon iets simpels. Zeg nou tegen mij van dat ik gewoon biologisch moet kopen. Is dus het probleem opgelost? En helaas is het niet zo simpel. Uh, en ja, het is toch mijn taak om uit te leggen... Dat er, uh, uh, ja, dat er verschillende dimensies zijn... en het voor het ene biologisch wel beter is... en voor het andere niet. Yeah. Uh, er zijn ook uh, natuurlijk heel veel dingen uh, op, uh, die gebeuren die verwarrend zijn. We hebben nu bijvoorbeeld weer dat gedoe met die besmette zalm. Mm. Mensen denken dan van ja, gevangen in Noorwegen, gerookt in Griekenland en gedistribueerd in Nederland. Dat moet gewoon ook ergens fout gaan. Dat is ook belachelijk. Bedoel, dat, naar aanleiding van zo'n salmonella onderwerp komt dat opeens allemaal weer... Duidelijk op tafel? Ja, het is waar dat die, die, die verstoringen in de voedselketen, eigenlijk vanaf de gekke koeienziekte tot extra onrust, hebben geleid. Maar wat mensen vergeten is dat het in 99,99 ,99 en ze wordt procent van de gevallen wel goed gehaald. En dat het feit dat we die Salmonella nu uh, voortdurend constateren en ook heel snel ingrijpen, eigenlijk een bewijs is van het succes van de controle in die voedselketen. Je kunt zeggen van ja, dat is raar. Uh, hij wordt van het ene land naar het andere versleept. En daar kunnen we vragen bij stellen of dat de meest efficiënte manier van doen is. En of dat uh, ook milieutechnisch een goed idee is. Dat moet je per geval bekijken. Uh, als je zou zeggen van we doen het niet in Griekenland, dan hebben de Grieken nog minder mogelijkheden voor inkomsten. En dat is natuurlijk toch ook een factor waar je rekening mee moet houden. Die zalm kan in Nederland niet gevangen worden. Dus per definitie, wie zalm wil eten in Nederland, praat over import. Dus je, je vindt dat de meeste mensen er veel te simpel tegen aankijken? Nee, dat vind ik de, of niet. Of tenminste, de, we verwende Westerse mensen die denken... we moeten terug naar de natuur, tussen aanhalingstekens. Kijk, het is een gewoon heel erg ingewikkeld onderwerp, ja. voedsel... Um, maar net zoals bij een auto is het ook ingewikkeld. Hè? Je, je, je wil eigenlijk verschillende dimensies tegelijk hebben. Hè? Die auto moet groot genoeg zijn, moet milieuvriendelijk zijn, enzovoort. Dat geldt voor voedsel ook. Um, alleen, wat je nu krijgt, is dat een, een deel van de stedelijke bevolking... mensen ook met een redelijk goed inkomen... Um, uh, toch het gevoel krijgt van, ja, als het nou maar van dichtbij komt... dan is het overzichtelijk. Hè? Dat is ook een verzet tegen die, die schaalvergroting. En van dichtbij uh, heeft de voordelen... Uh, want je ziet het. En ik ben erg voor het idee dat je die voedselketen weer zichtbaar maakt. Maar tegelijkertijd moet je je realiseren. Dat je bijvoorbeeld uh, Amsterdam niet vanuit Noord-Holland kan voeden. Maar ook dan helemaal niet. Dan heb ik nog niet eens over tropisch voedsel. Hè. Dus zeg maar geen ananas, koffie, thee, cacao enzovoort. Maar zelfs ons brood kunnen we niet uh, produceren. Dus ik bedoel, het is misschien een romantisch idee. Maar mensen hebben eigenlijk, eigenlijk geen benul wat dat in, in werkelijkheid in zou houden. Nou, in, al eeuwenlang kan Nederland zich niet voeden. En dat vergeet men, op ons grondgebied van onze, ons land kunnen we gewoon niet genoeg produceren. Het graan moet al heel lang van elders komen. En dat is ook logisch, want we hebben heel veel drassige stukjes uh, waar gewoon niks te verbouwen valt. Of alleen koeien gehouden kunnen worden. Lezend, denk ik, die zaken die u al uh, noemde, hè? biologisch, dynamisch, en, en natuur uh, enzovoort. Dat zijn belangrijke bewegingen, dat zijn sentimenten waar je wel uh, ja, af en toe je oren naar moet laten hangen. Maar een daadwerkelijke oplossing geven ze niet. En bovendien verstoren ze eigenlijk, begrijp ik uit uw boek, de werkelijke opbouw van het oplossen van het voedselvraagstuk dat er al of niet is. En er is natuurlijk ruimte voor... Een stukje biologisch, een stukje uh, dichtbij, uh, seizoensgroente enzovoort. Dat is prima. Dat moeten we vooral doen. Want het maakt ook voor kinderen duidelijk waar voedsel vandaan komt. Maar je kunt dat niet als oplossing bieden. voor. Is het de, voor folklore? De... Nou, kijk, als je jampotjes uh, met geruite doekjes bovenop gaat, uh, mm. gaat produceren in de fabriek... Dan, ja, dan hou je wel een soort mythe in stand van mm. dat grootmoeders... Uh, maar het is allemaal onze... Nou ja, het, het, het, nee, kijk, een emotie is natuurlijk nooit onzin. Het appelleert aan emotie en emotie is reëel en terecht. Ja, maar de, het grappige is natuurlijk dat de woede, waar we in het begin van het gesprek uh, over hadden. die ja. komt juist uit deze kring vandaan, die zich op deze manier ontkend voelt. van ja, u, u, u kijkt niet naar ons op een normale manier. en u zet ons weg eigenlijk als een stelletje kabouters. Nou, ik geloof dat dat. In, ik chargeer nu, uh, maar. Precies, want dat nee, maar goed, totaal dat is niet de teneur van mijn boek. Nee, maar dat is wel de woede. Ja, de boede is denk ik... Uh, ja, ja, voor zover er, ik weet niet nou. precies waar die boede allemaal vandaan komt... maar het is ook een soort, soort onrust, een soort, soort ongemak... wat heel fundamenteel is. Wat ook niet alleen maar gaat over voedsel... maar over mondialisering, over uh, grootschaligheid. En het is, ook, het is ook lastig om dat te bevatten. Maar die, die, die alternatieven hebben een rol. En vooral ze zetten uh, voedsel op de agenda. Dat is een heel belangrijk, want we hebben natuurlijk decennia gehad... dat het eigenlijk zoveel vanzelfsprekend was... dat niemand er meer bij stilstond. Maar je kunt niet... Tegen een land als China zeggen, jongens, ga het maar lokaal doen... we sluiten de wereldhandel verder. Um, dat, dat kan gewoon niet. En dat is ook helemaal niet het sentiment... Uh, van het grootste deel van de wereldbevolking. Laat me wel weten. Uh, het, het boek heeft een, een, een soort bijbelse structuur bijna. Uh, van zondeval uh, tot aan de, de spijswetten aan toe. Uh, het heet ook niet voor niks Hamburgers in het paradijs. Het paradijs dat is een, een, een metafoor die eigenlijk door het hele boek heen zit. Hè? Ja. Ja. Uh, ja. Wat, wat ik heel mooi vond, was uh, dat je in het begin uh, beschrijf je dat je naar een... Uh, een, een oase gaat, hè, in, midden in de woestijn, dus in het barre land. En dan zeg je, schrijf je, mijn onmiddellijke associatie was... zo moet de overlevering van het paradijs zijn ontstaan. In De droge, ongenaakbare landschap van het Midden-Oosten is, net als in Noord-Afrika... het beeld van de tuin met zijn waterbronnen en groene planten zo onverwacht... en tegelijkertijd zo welkom dat de gedachte aan een bovenaardse scheppende band... zich onweerstaanbaar opdringt. Ja. Hè, dat oerbeeld van de overvloed te midden van de schaarste... Ja, ik denk... Um, Daar zitten we nog steeds mee in ons werk. Ja, hoofd. en niet alleen wij. Hè. Dus, dus in de drie monotheïstische godsdiensten... Jodendom, islam en christendom is dat een heel sterk beeld. Maar ook in andere godsdiensten, ook bijvoorbeeld Romeinse, maar ook hindoeïsme... is altijd het beeld van het paradijs van een plek van overvloed heeft, heeft bestaan. En ik ben blij dat je dat citeert. Omdat het ook even aangeeft dat mijn boek niet alleen maar... een soort technocratisch betogen is voor hey. uh, meer, uh, meer, meer techniek. Ik denk dat juist dat die beelden en het begrijpen van onze eigen beelden zo belangrijk is. En datzelfde beeld van het paradijs. Nu ik er zo op gespitst ben, zie ik het overal. De hele reclame is eigenlijk gebaseerd op zo'n beeld van overvloed, weet je wel, waar die sinaasappeltjes zo van de tak in een ja, pak in maar de mond komen. Ja. Wat doet dat dan in de discussie dat beeld? Dat doet in de discussie dat we ergens nog een soort gevoel hebben... Dat, dat voedsel als het ware vanzelfsprekend tot stand komt zonder inspanning. En dat ook een soort harmonie bestaat tussen de natuur en ons... en tussen natuur en voedsel. En dat is dus niet zo. Als je voedsel wil verbouwen voor de mensheid... dan altijd, zelfs op het laagste technologisch niveau... is dat een verstoring van de, de natuur. En altijd vraagt dat heel veel inspanning. Maar wij zijn de relatie tussen inspanning en voedsel kwijtgeraakt... omdat u en ik eh, gewoon de hele dag andere dingen kunnen doen en nooit meer één gedachte hoeven te wijden... aan de inspanning voor het eten. Hmm. Nou ja, dat, dat, dat, dat uh, schrijf je ook ergens. Een brood bakken, dat zou misschien nog wel gaan. Maar op het moment dat wij graan moeten gaan verbouwen... nou dat. Uh... Dat lukt niemand meer. Dat lukt niemand meer. Nee, Dat nou, is gewoon. Nee, dat is dat zo. Lukt nog wel. Je, je krijgt wel graan achter in je tuin, maar je kan er verder niks mee. Nou, ik moet nog zien. Uh, de, de, de, de, de <laughs> ja, er komt nou wel wel toch wel, wel wat op? Als je die zaadjes in de Ja, goede En wat denkt u van al die schimmels en die vogeltjes? En, die ja, die allemaal. Dat, dat, joh, en hoeveel mes gaat u daarop gooien dat er nog een <laughs> beetje al wat opkomt? Ja, er komt? Ja, daar komt wat ook. En dan zijn we blij. Kom. Tuurlijk. Nou, het, het valt me nee, hoe, hoe is het dan in die, aan alle discussie gelukt, eigenlijk? Aan die winkelketens zoals Albert Heijn enzovoort. En in Nederland zien we dat natuurlijk heel duidelijk. Uh, om daar toch om langzaam om te laten switchen. naar dat biologisch, dynamisch, duurzaam enzovoort. Uh... Nou ja... Laat me wel zijn, die, die, dat is maar een klein hoekje hoor. Dat is maar een heel klein hoekje. Maar toch, kijk, die supermarkten, ik ben wel blij dat je die noemt, die hebben een heel belangrijke rol. Over Paradijs gesproken, waar alles ja, voor het schrijven het ligt. Het koopparadijs zijn ja. het ja. enerzijds. Maar aan de andere kant uh, zijn ze natuurlijk de, de grote schakel tussen de consument en die oh. hele keten daarvoor. Ja. Wat die supermarkten doen uh, is aan de ene kant vrij goed nu luisteren naar de gevoelens die er zijn. Dus dan krijg je ook dat verse afgebakken brood, die geur van brood. Je ja. hebt zelfs supermarkten waar ze een soort regen- en blikseminstallatie tegenwoordig oh ja. hebben. Dat je het gevoel. Dat, dat doen ze dan, komt er graan op. <laughs> Nou, dan heb je het gevoel dat je echt in de natuur staat. Kwetterende vogeltjes bestaan allemaal. En dus dat brood in die, in die bruine zakken enzovoort. En staat dan ook op uh, gebakken met passie. Dus ze spelen daar enerzijds op in. Uh, anderzijds kunnen zij, doordat ze een vrij uh, relatief uh, uh, goedkoop uh, binnen het segment biologisch bijvoorbeeld aanbod kunnen aanbieden, kunnen zij ook uh, de, de consument sturen. Dat doen ze ook voor een deel met labels enzovoort. Dus zij zijn in, in termen van vernieuwing, is het wel een belangrijke uh, uh, stap die nu gezet wordt. Maar tegelijkertijd moet je niet overdrijven. Hè. De, de, de grote bulk van het voedsel is, is, is conventioneel geproduceerd. Maar dat is ook niet erg. Hè. Het, het, het belangrijkste is dat je realiseert... dat het, het conventionele of reguliere produceren... Dus ongelooflijk is verbeterd en opgeschoten in de laatste twintig jaar. De andere consequentie van het verhaal, en daar komt u natuurlijk... ook in een hoofdstuk op terug, dat dus bijvoorbeeld begrippen... Uh, die bedacht zijn... Om het economisch haalbaar te maken. Om op grote schaal voedsel te produceren, megastallen, nou meer van die begrippen. Dat dat inmiddels dermate negatief geladen is. Dat je daar iets aan zal moeten doen. Want anders krijg je een discussie waar je nooit meer uitkomt. Ja, ik wil ook heel graag, en dat heb ik ook al eerder bepleit in mijn herspreklezing, ik wil heel graag af van dat soort woorden, ook intensivering, die zo beladen zijn. En, en, en grootschalig betekent niet per se dat de eenheden groot moeten zijn. Hè? We moeten grootschalig. Produceren in de zin van er moeten straks 9 miljard mensen gevoerd worden. Maar een belangrijk deel zal nog steeds daarvan gebeuren door kleinere boeren. Alleen die moeten zorgen dat ze zo goed mogelijk kunnen produceren binnen de grenzen van hun, hun, hun, ja, hun kunnen. Optimalisering en, van de ja, grond? Ja, van het grond, maar ook van water, ook van arbeid. En die megastallen, om die allemaal in het landschap te zetten, dat, dat, daar is geen draagvlak voor. Maar dat wil ook niemand. Dat wil ik ook niet. Maar ja, de volgende stap is natuurlijk ook nog het genmodificatieverhaal. Ja. ja. Nou ja, dan kom je echt bij de serieuze discussie die er nu speelt toch? Ja. Uit... Maar, laten we zeggen, ook die discussie is natuurlijk ongelooflijk vervuild. Doordat de eerste toepassingen daarvan ontzettend onverstandig waren. Met, met uh, resistentie tegen bestrijdingsmiddelen enzovoort. Uh, daar zie je ook een verschuiving naar uh, het gebruik van biotechnologie. En ik leg dat in het boek ook uit. Kijk, zo'n zo gewas als kassaaf. Waar ik eigenlijk een heel lang deel van mijn leven aan gewerkt heb. Dat is een gewas wat bijvoorbeeld al niet bloeit. Daar kun je geen uh, gewone veredeling op toepassen. Dat heeft allemaal problemen met ziekte en plagen. Dus, de overleving voor een heleboel mensen in Afrika. Als je daar zou zeggen, nou, dat mag niet... dan denk ik dat... Uh, dat niet acceptabel is voor geen, voor geen enkele onderzoeker in Afrika. Maar ook er is gewoon geen reden om te zeggen: laten we niet daar het best mogelijke toepassen, wat uh, op dit moment nodig is. En er zijn geen andere technieken voor handen. Maar tegelijkertijd zie je dat in, in, in heel veel Afrikaanse landen, waar traditiegetrouw altijd cassave werd gegeten, dat die mensen ook steeds meer overgaan op het eten van brood. Ja, in de stad Want dat is zeker. gewoon makkelijker. Ja, dat is ook zo. Dat is ook uh, in mijn broodhoofdstuk, ja. laat ik ook, ook zien, de triomf van het brood. Ja. Hè? Dat is echt in opkomst, zelfs in Afrika. Afrika zie je mensen in de rij staan voor, voor de bakker. He, maar tegelijkertijd is, dat, is die cassave iets wat ze lokaal kunnen verbouwen. Er is bijna geen land in Afrika wat tarwe kan verbouwen... behalve een beetje in Oost-Afrika. Dus die is, afhankelijkheid van import van tarwe... zou je toch voor een deel weer moeten compenseren door die cassave. En dan zeg je bijna op dit moment automatisch... er moet iets met biotechnologie gebeuren. En het is, het is opvallend dat wij in West-Europa... waar we het meest hebben geprofiteerd van de vooruitgang van landbouwwetenschap... nu het meest aarzelend staan... Tegen over moderne technologie. En wat u dus ook beweert in uw... schrik niet zo van die schrikbeelden... die je eigenlijk aangepraat worden in allerlei dingen. Nou, kijk, kijk er doorheen. Dat is wat u Kijk, zegt. heel veel van die scenario's over... dat de wereld, bij wijze van spreken, ten onder gaat in 2050... Dat er de trappelende hordes voor onze deuren staan. Die, die zijn gebaseerd op wat ik noem business as usual. Dus je trekt de huidige trends door. Maar als je even dertig jaar terugdenkt. Dan zie je dat de huidige trends helemaal nooit doorgetrokken kunnen worden. En ik vind het mooiste voorbeeld is dat we in de 19e eeuw dachten. Dat het grootste probleem in 1950 in Londen zou zijn. De ophoping van de paardenmest. Die zou drie meter hoog worden in de stad Londen. Niemand had bedacht dat er een trendbreuk zou zijn. Dat gewoon de auto kwam. Zo is het natuurlijk ook met voedsel en met landbouw. Dus die doemscenario voor de komende dertig jaar gebaseerd op wat er nu is... zijn, zijn niet realistisch. Dat gebeurt nooit zo. Ze we zijn wel goed als een soort waarschuwing. En we schrikken allemaal. En die zin heeft het een evolutionair voordeel. Maar we zijn zoveel bezig op zoveel terreinen om dingen te leren. En misschien is dat nog wel de belangrijkste boodschap. We leren voortdurend van onze fouten. Dus er is er geen, geen reden om te denken dat we vanaf nu plotseling niet meer zouden leren. Nou, je hebt ook mensen die zeggen dat we steeds dezelfde fouten maken. Dat we juist niet van de geschiedenis leren. Maar goed, maar het is een optimistisch boek, toch? Ja, maar dat is ook ja. wel belangrijk in deze tijd. Het is... Maar het is niet een ongekwalificeerd, naïef idee van... nou, het komt allemaal goed, ga maar lekker zitten. Nee. Het kan, maar er moet wel het nodige gebeuren. En zeker... Uh, bijvoorbeeld in een land als Nederland staan we echt voor, voor grote discussies... vind ik, op het gebied van voedsel en landbouw, van wat willen we nou? Wat kunnen we ook? Uh, als we zeggen, we willen bijvoorbeeld geen pluimveehouderij meer in Nederland... dan gaat het dus naar andere landen. Daar wordt het onder minder gunstige omstandigheden voor dier en mens geproduceerd. En dan gaan we het importeren en dan weer hier opeten. Is dat nou een verstandige optie? Ik vind dat we het daarover moeten hebben. Het, uh, het staat heel veel in het boek. Hè. Ik, ik, heb, ik las net al even een kleine episode voor over de oase. Maar er wordt ook heel veel aandacht besteed uh, aan uh, cultuur... De historische aspecten van voedsel... want wat, uh, wat jij zegt voordat mensen denken... dat het alleen maar over uh, technische aspecten gaat... dat vind ik zelf uh, uh, juist heel erg aardig. Er staan heel veel prachtige foto's in... van bijvoorbeeld het land van Kokanje. Het, het paradijs waar de gebraden varkentjes en kippertjes... zo je mond in... Uh, ja, in en waar het, kip, waar het varkentje dus al met het mes... Met de mes in de rug rondloopt. Als een soort fastfood... Dat is wel handig, zeg. Nu ja. ja. je erover over denken. Ja. Dat vond Breugel dus ook. Ja. ja. Maar goed, dat, uh, dat zit er dus ook allemaal in. Het uh, wordt er niet voor niets, je magnum opus of magnus opus, zoals sommige mensen <laughs> zeggen, genoemd. Ja, maar die cultuur is voor mij ook heel erg belangrijk. Dat, dat wetenschap is niet uh, iets in een nee. isolement, maar wordt ja, geschraagd door cultuur. En maar ook de manier waarop nu mensen naar wetenschap kijken, wordt dus bepaald door onze culturele beelden die eeuwen oud zijn. En we moeten dat, dat beter begrijpen. Hoe belangrijk het ook is voor onze cultuur dat we voedsel hebben, dat we het voedsel overvloedig hebben, dat het veilig is. Maar dat ons gedrag, ook ons eetgedrag... heel erg bepaald wordt door die eeuwen... zo niet honderdduizenden jaren van schaarste. Ja, maar ook door die oerbeelden. Ook door die oerbeelden van het paradijs. Van dat er eigenlijk geen grenzen zijn... en dat alles wel kan. Daarom eten we misschien ook wel zoveel. Hartelijk dank voor de komst. U hoorde landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco. Het ging over haar boek Hamburgers in het Paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed. Het is een uitgave van eh, Bedbakken. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u terecht op nieuwshow.nl. Wie gaan we eerst doen? Oh ja, die, nee, die turfkunstenaar niet. We gaan eerst naar Venezuela. De Venezolaanse president en zelfbenoemd leider van Latijns-Amerika, Hugo Chavez dus, heeft zich voorgenomen om morgen voor de vierde keer de verkiezingen te winnen. Maar voor het eerst heeft hij daarbij wel te maken met een serieuze tegenkandidaat. Zijn uitdager, Henrique Capriles, is een 40-jarige centrumpoliticus die veel Venezolanen aanspreekt. Met zijn beloftes onder meer over veiligheid, werk en een einde aan de corruptie. Over de kansen voor een nieuwe termijn van Hugo Chávez... gaan we praten met Maya Haanskorf... hoofdredacteur van het latijns Amerika-tijdschrift La Chispa. Zeg dat goed, Dat zeg je goed. Godzijdank. La Chispa. La Chispa, dat is het Spaans voor vonk en overdrachtelijk het elan. Okay. Goedemorgen, in ieder geval. Uh, er wordt gesproken over een nek aan nek race en dat is uh, uh, de afgelopen veertien jaar geloof ik niet voorgekomen daar, hè? Uh, nee, een nek aan nek race vind ik trouwens uh, te, te overdreven. Uh, het is wel zo dat het voor de eerste keer is in deze 14 jaar dat Oekroetjabis uh, te maken heeft met een serieuze uh, oppositiekandidaat. Dat uh, heeft hij gewoon nooit. Dat tegenspel is er nooit ja. geweest. En dat heeft te maken dat de oppositie altijd mateloos verdeeld is geweest. Er zijn, en ook nu de coalitie waar uh, Capriles op steunt, dat is een bijeengeraapt uh, gebeuren van ongeveer 30 verschillende clubs. Maar die zijn er inderdaad in geslaagd in februari van dit jaar om. De handen in één te slaan en één kandidaat te kiezen, Capriles. En dat is een 40-jarige, charmante, slange, snijme man. Zeer charmant. Mm -hmm. Hij is uh, ook heel erg vief en uh, hij gaat zelfs joggend uh, naar afspraken toe. En dat is natuurlijk ook niet uh, uh, voor niks. En want Jades heeft ja. kanker gekregen vorig jaar, dus die is ook duidelijk zichtbaar verouderd. Dus hij dus wil dus zich als een frisse, een nieuwe mogelijkheid presenteren? Uh, Absoluut. Nou, nou ja, zelfs als de enige mogelijkheid die er voor het Land nog rest. Want uh, ze bekogelen elkaar natuurlijk. Maar hij zal ook niet nalaten erop te wijzen dat Toues uh, het land verruineert. Nee, maar wordt er echt ook misbruik gemaakt van het feit dat, hem, dat die man ziek is? Nee, er wordt niet echt heel hard daarop gespeeld. Maar ik bedoel wat je zelf al aangaf, dus een hele uiterlijkse manier van energiecampagne voeren. Staat natuurlijk enorm in tegenstelling tot iemand waarvan je weet dat hij net kanker heeft gehad. En waarvan de geruchten nog, ja, het is heel onduidelijk hoeverre die nou werkelijk hersteld is. Dus dat. Dat speelt zeker een rol. Chavez, de held van de armen. Want voor de armen heeft hij inderdaad echt veel betekend. Hè? Ze wel. Ja, zeker. En nog steeds. Vandaar ook dat nek aan nek race. Wat je net zei. Uh, uh, het is... Het is spannend, maar de meeste peilingen geven toch altijd nog een winst aan voor Chavez op dit moment. Gratis vaarkeuken, gratis uh, uh, ziekenhuizen. Uh, gratis onderwijs. gezondheidszorg, onderwijs, mensen, het analfabetisme is praktisch weg. Uh, mensen zijn uit de extreme armoede gehaald. Ja. Al betaald met oliedollars? Hè? Met oliedollars. Dus Amerikaanse oliedollars. Ja, want dat is natuurlijk grappig. Dat hoe hard hij ook veel ja. tegen de Verenigde Staten. Uh, Noord-Amerika is nog steeds de grootste handelspartner ja. en ook het grootste de afzet gebied van de olie. En het prettige is dat ook landen als Cuba en andere landen in de regio kunnen profiteren van die oliedolles. Kennelijk heeft hij zat, want ook daar financiert hij van alles en nog wat. Ja, nou ja, daar drijft natuurlijk de economie van uh, Venezuela op, op de inkomsten ja. uit de olie en de, de grondstoffen. Maar dan niet door het weggeven van dat geld? Nee, en dat wordt hem ook door veel mensen kwalijk genomen, ook zelfs nog wel door aanhangers. Ik heb zelf vrienden, en uh, die zijn wel pro-chaves, maar die een gegeven moment wel riepen, ja, waarom al die kippen nou, weggegeven moeten worden aan Bolivia. Laten we die kippen maar gewoon hier houden en uh, wegen aanleggen in Bolivia. Onze wegen zijn ook slecht. Dus dat is altijd wel een heikel. Nou ja, en de armoede is nog bepaald niet opgelost? Nee, uh, opgelost is. Nee, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Maar het is een heel reëel gegeven dat uh, de meeste Venezolanen die echt heel erg arm waren, wel degelijk het beter hebben gekregen. Maar het belangrijkste, tenminste in ieder geval in sentimenten bij de bevolking, heb ik begrepen, is het veiligheidsvraagstuk. 19.000 moorden in een land, nou, het is volgens mij een wereldrecord, niet? Het is, eh, Caracas staat op het moment duidelijk bekend als de stad met de meeste misdaden ter, ter, ter wereld, vandaan? geloof ik. Ja, ik weet ook niet helemaal, en we dat ook even voorop stellen, hoe verre de cijfers allemaal kloppen, hè? want dat is, uh, dat wordt, is vaak goed, niet te helder. Maar goed, is er, wordt, er is natuurlijk Natuurlijk veel misdaad en dat is er ook in Sao Paulo, dat is er ook in Rio de Janeiro. En ik wil best aannemen dat het op het moment in Caracas uh, misschien hoger is. En waar dat precies vandaan komt, ik denk het zal te maken hebben met een inefficiënt beleid ook van uh, de regering. Het is niet efficiënt. Er is enorm veel uh, corruptie ja. in het land. Dat is trouwens geen uitvinding van Chavez, want dat was er altijd al. En, uh, elkaar... is, is het meer geworden? Ik denk niet dat je duidelijk kan zeggen dat het meer is en hoe geworden. hoe gaat die corruptie noemen? En die is overal. Die is op uh, regeringsniveau. De, ook de chavez aanhangers de, de, de, de Chavista's, zoals dat heet. Binnen zijn eigen omgeving is de corruptie natuurlijk enorm. Er spelen drugs, uh, criminaliteit speelt Politie een rol. Politie ook betrokken bij. Politie, iedereen. Corruptie ah, ja. vind je op alle niveaus. En dat is ook niet uh, iets typisch Venezolaans. Nee, zeker niet. Maar om een of andere reden heeft hij daar dus kennelijk... geen vinger achter kunnen krijgen of nee, niet gewild. Dat kan hij, ook nog. Uh, nou, ik, dat, willen, ja, dat, dat kun je nooit zo hard kijken. Maar de algemene uh, idee van Venezolanen is dat ze eigenlijk Chavez wel vertrouwen. Er is bijna niemand die zegt dat Chavez uh, hun te pakken wil nemen of geld in eigen zak steekt. Dat beeld heerst niet. Het zijn meestal de mensen in de omgeving die daarvan beschuldigd worden. zeggen mensen maken gebruik van hem, corruptie zit overal. Maar Chavez zelf verrijkt zich niet. En dat, dat beeld heerst niet. En wat gaat er gebeuren? Ja, ik schat zelf nog in dat Chavez Toch zal winnen. Wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Uh, al was het maar ook omdat ja, nog steeds uh, uh, de meeste peilingen... nog echt hem nog vijf tot tien punten voorsprong geven. Maar... En er, ja, zijn oude aanhang gewoon nog wel intact is. Maar ja, je weet het nooit, kijk naar onze eigen verkiezingen. En Capriles komt wel dichterbij. In de loop van het jaar is hij in de peilingen omhoog gegaan. En zeker de middenklasse, hogere klassen en de Venezolanen in Miami. Ja. Hè, in de Verenigde Staten... die uh, staan achter het ja, Want hij komt uit een welvarende familie. Hè? Ja. Hij heeft een achtergrond ja. uh, als uh, advocaat. Precies. En uh, de Meest meeste dus, het zelf van het land, toch? Las ik nou, dat zou best kunnen, oh. ja. Hij staat ook vaak op de foto's. Hè, met heeft mooie meiden om hem heen. Kijk. Dus, uh, ja, maar, dat... en, maar goed, die, die achtergrond... die zal ongetwijfeld uh, zijn politieke voorkeur... Uh, ja, hoewel bepalen. hij zich natuurlijk profileert... als een, uh, een centrum-links-kandidaat. Uh, en dat... Is ook een van de dingen die ik mijzelf ook afvraag. Stel dat hij zou winnen, Capriles, hoe moet het dan verder gaan? Want zijn. Uh, de, de, de oppositie bestaat echt uit een mengelmoes van extreem rechts. Tot naar het midden toe. En uh, ja, wat hoeveel speelruimte heeft hij daarin? Hij profileert zich als een aanhanger van Lula, van het Braziliaanse beleid. Maar gaat het beleid. dan nog na hetzelfde model dat uiteindelijk die verkiezingen. dat je dan inderdaad moet gaan formeren of zo? Het is toch een presidentsverkiezing en vanaf dat ja, moment precies, gaan ze toch verder? maar het parlement is, bestaat op het moment nog steeds uit een uh, aanhang van Chavistas. Dus daar heeft hij mee te maken. Maar ook zijn eigen achter. Ik bedoel, zijn coalitie, die, wat zal daarmee gebeuren? Want de echtse rechtse partijen, die zullen hem nooit uh, kunnen steunen als hij in feite een groot deel van het beleid van Chavez voortzet. Dat heeft hij ook gezegd. Aan die sociale uitgaven ga ik niet door. En dat kan hij ook niet doen, want dan heeft hij het hele land tegen zich. Hij zegt dat hij een beleid à la Lula, hè, voormalig president van Brazilië, Brazilië, voorstaat. Nou, dat is toch centrum links beleid. Ja. En daar zal een heel groot deel van de oppositie niet blij van worden. Dus het is nog maar het te, te zien wat hij kan. En hij... Het enige wat hij eigenlijk, denk ik, zal kunnen en ook op zal gokken, is het aantrekken van buitenlandse investeringen. Zodat hij uh, de economie een boost kan geven. Dat is Want zijn belofte. Maar Amerikaanse bedrijven zullen daar niet naartoe gaan naar Venezuela meer? Hè? Uh, nee, die zullen niet daar 1, 2, 3 aankomen. Hebben die ook niet al die oude belangen, ik geloof, die verkocht of zoiets? Of nou, een wat? hoop is onteigend. Ze zijn ja, ja, maar er zijn nog wel belangen. Ja, maar goed, vanaf, ja. vanaf dat moment is het natuurlijk ook over, ja. over met de buitenlandse investeringen. Ja, investering. ja en dat is natuurlijk waar de oppositie hem kwalijk neemt. De onteigeningen en allerlei restricties op het gebied van import en export... He, dat die vinden daarom dat die het land echt naar de verdoemenis helpt. Tot slot... Uh, Wat eten ze eigenlijk daar? <laughs> nee, <Kassave. laughs> heerlijke broodjes. Dat, nee. Ja, ik, ja, maar ook s'avonds? Ja. Stel voor dat de verkiezingen uh, anders verlopen dan u denkt. Namelijk ja. de Capriles wint. Ja. Gaat Javes dan zonder slag of stoot naar huis? Of, uh... Uh, ik denk dat hij het erkent, want er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij het niet zou doen. Want er wordt toch vaak vergeten dat hij het altijd gewoon democratisch gekozen aan de macht is gekomen. En hij heeft heel veel referenda uitgeschreven in de loop van uh, zijn periode. Hij heeft ook wel eens een referendum verloren en dat heeft hij ook geaccepteerd. Dus er is uh, geen precedent dat hij een, een uitslag niet zal erkennen. Hartelijk dank voor uw uitleg. We gaan het met belangstelling volgen. We spraken met Maya Haanskor van het Latijns-Amerika tijdschrift La Chispa. Het ging dus over de presidentsverkiezingen in Venezuela. Morgen is dat aan de gang. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Sweet De titel van zo'n lied is altijd zo moeilijk te onthouden. Gelukkig zingen ze het wel 124 keer. Het nummer heet Kiss Me. Oh. Sixpence, none the richer. Dat is de groep. Sinds 1 januari 2011 turft schrijver en kunstenaar David Mulder. Hij turft. Hij besloot een jaar lang zijn dagelijkse bezigheden bij te houden. Hoe laat hij opstond, hoe vaak hij naar de wc ging, hoe ver hij fietste. Zijn drijfveer was de verwondering over het feit... dat mensen alles wat ze doen willen delen via de sociale media. En nu heeft Mulder al zijn gegevens verwerkt... in collages en grafieken die tot en met morgen te zien zijn. In genootschap, kunstliefde in Utrecht. Maar Hij is bij ons de gast. Goedemorgen, meneer Mulder. Hallo. Ja, uh, ik, ik gaf je net een hand. Toen zei ik al van, oh, turf je nou die handen? Zei je, dat heb ik inderdaad eens een keer gedaan. Een ja, ik heb... Uh, in dat jaar heb ik af en toe één maand genomen... dat ik één categorie echt intensief uh, behandelde... En uh, dat was één maand lang was dat uh, handen schudden inderdaad. En ja. dan probeerde ik ook elke hand te omschrijven van nou, hoe, hoe voelt die aan? Ja, was dus iedere hand. Maar, maar stel dat je nu dus in die maand zat. Wanneer had je dat dan onze handen en de handen die je, Want je hebt er alweer heel wat geschud sinds je binnenkomt. Ga je dan even snel naar de wc om het op te schrijven of zo? Of wacht je ja, dan mee tot de nou, avond? Ja, ik probeerde wel een soort uh, alertheid te, erbij te hebben. Maar ik ben in het dagelijks leven eigenlijk helemaal niet zo alert. Dus uh, ja, soms moest ik ook toegeven dat ik echt niet meer wist hoe die hand nou... Ook nee. weer, uh, voelde. Of als je een heel team, <laughs> een tien ja. mensen of zo. Dus ja, goed, je moet het een beetje in, in zijn context zien. Maar uh, dat lijkt dus misschien eenvoudig. Maar je werd uh, volgens mij behoorlijk tureluus van, van het turven van alles, of niet? Ja, het is echt heel raar. Het was een soort parallel bewustzijn waar ik dat jaar in verkeerde. Dus alles wat ik dede, deed, was ik niet alleen aan het doen. Maar ook nog eens een keertje van buitenaf aan het uh, observeren. Waarom deed je het? Um, het is een kunstproject. Dus ik deed het niet om er iets van te leren, maar echt om uh, een, uh, een signaal af te geven. Ik zag uh, op internet gebeuren dat mensen hun allerfutielste alledaagsheden deelden op internet. En ik vond het heel bijzonder. En ik, ik begon me ook af te vragen van ja, wat is nou de noodzaak van een mens om zich zodanig te profileren? En ik dacht... Na aanleiding van alle Facebook en dat soort sites? Twitter. Twitter zie je het nog meer ja, ja. eigenlijk. Van, nou, Ik ga nu op weg naar mijn maar je, werk, maar, maar, maar je, ik ben er nu. Je maar, je, maar je vroeg je dus af, ja, wat, wat, waarom zit iemand neer... dat hij bij de groenteboer staat voor de broccoli? Ja. Is dat je het je afvroeg? Ja, daar was ik echt oprecht uh, in geïnteresseerd. En ik dacht, als ik die tendens nou zodanig uitvergroot... dat hij werkelijk absurd wordt... kan ik dan daar zelf uh, nog dingen van leren. En vooral, als ik dat in een tentoonstelling samenvoeg... Wat, wat gaat de toeschouwer daarmee doen met, met die, uh, die ervaring? Wat hoop je? Dat mensen zich dat ook gaan afvragen. Van, ja, waarom voel ik eigenlijk die noodzaak om... als ik met mijn zoontje naar het zwembad geweest ben... om dan een foto daarvan te maken en die dan op Facebook te zetten. Ja. Dat iedereen weet dat ik dat gedaan heb. Ja. Bij iedereen, dat is altijd maar een kleine groep natuurlijk. Nou, slagzaam niet meer hoor. Nee. Uh... Nou ja, nee, ik vind wel dat je gelijk hebt. Het is een kleine groep, niet iedereen doet het. Maar ik vind het wel een tendens, want volgens mij is Facebook steeds, heeft Facebook steeds meer leden en de manier waarop mensen ervan gebruik maken... heb ik het idee dat dat ook steeds meer die kant op gaat... van nou, eigenlijk is alles wel publicabel. Is dat maar... ook omdat mensen het gevoel hebben... dat ze dus kennelijk een uniek wezen zijn of zoiets? Terwijl, zijn ze ja, toch ook? Ja, is dat zo? Ja. Nou, die mevrouw zwembad niet, hoor. Er zijn er honderdduizenden uh, die ja, vandaag naar het zwembad gaan. Een in je keten. eigen ja, leven daar ben daar je, van je van af, natuurlijk je het bijzonderste van de hele wereld. Dat vind ik zelf ook. Ik vind mezelf gewoon veel belangrijker dan jullie. Ja. Ja. Maar moeten wij dat ook vinden? Nou, daar ben ik dus gaandeweg dit jaar, na nou, 2011 was het dan, wel achter gekomen dat het uh, <coughs> niet voor niks is dat, dat je het doet. Omdat ik heb het idee dat mensen gewoon hun grootste drijfveer in het leven is gezien worden. Ja, is dat zo? Gezien worden. Ik bedoel, vroeger toen we nog gewoon Neandertalers waren... toen was het gewoon overleven. Dat was het belangrijkste van je hele leven, als je maar overleefde. Maar nu is daar geen kunst meer aan. Iedereen kan overleven. Dus ik heb het idee dat het verschoven is van overleven is nu... Ja, je hebt bestaansrecht als je gezien wordt. En gezien wordt is dus een sporen nalaten of... Ja. Ja, ik bedoel, het thema is voor mij ontzettend uh, in mijn hoofd geweest dat jaar. En wat ik bijvoorbeeld merkte was dat er, als ik op vakantie was in Ierland... prachtige mooie kust en een mooie wandeling... dat ik tijdens die wandeling bijna nog meer bezig was met... hoe zal ik het formuleren thuis? Op dat mensen als, aan wie ik het vertel ook zien van... wauw, dat was echt heel erg gaaf. Meer nog dan dat ik aan het genieten was. Zonde. van. Dus, ja, toch? Maar nou, nou, ja, dat, is, dat merk je dan in ieder van waar ben ik nou mee bezig? Dus, dus laten we zeggen, het hele project heeft ook inzicht gegeven in je eigen leven. Ja, best wel. Want ik merkte dus ook dat voordat ik over iets verteld heb... dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg zeker weet of het wel echt gebeurd is. Ik moet het vertellen zodat ik het voor mezelf ook waar maak. En zodat het bestaat in de wereld. Ja, ja, Kortom, wat jij vertelt is de interpretatie. Maar dat doet iedereen natuurlijk. Ja, uh, ik maak mijn, mijn persoonlijkheid, ik maak mijn leven door erover te vertellen. Ja. Wat is er te zien in uh, Genootschap Kunstliefde in Utrecht... Nou, om te beginnen, als je langs uh, het gebouw loopt... dan zie je mij zitten in de etalage in een enorm, uh, enorme white box. En ik ben daar uh, alle voetgangers die voorbij komen aan het turven. Maar je gaat er ook echt zitten, Ik sta daar, live performance. Um, zo dadelijk om tien uur gaan we weer open. Ik kom waarschijnlijk net iets te laat om het eerste turfje te zetten... maar. En wat dus wat ook zo mooi is, hè, want ik ben het gisteren dus de hele dag uh, aan oh. het doen geweest, is dat er komt iemand langs, je zet een turfje en je ziet even bij iemand een lach op zijn gezicht verschijnen van... Hey, ik ben ik besta... gezien. Hè, ik doe het toe. Ja. En ik zie dat de hele tijd gebeuren. Van, oh, en sommige mensen die gaan er nog een keer voorbij lopen, die willen er nog een keer meemaken. maken. Krijgen maar ze dan ja, ook een turfje? Ja, ja nee, een turfje. De gewoon. Ja. Dat gun de ik ze. Maar het <laughs> mooie is natuurlijk dat jij, dat jij echt het gevoel hebt, daarmee doet hij ertoe. toe. Zou dat, zou dat werkelijk de essentie van mensen zijn? Nou ja, alles is natuurlijk interpretatie. Je kan ook zeggen, iemand vindt het gewoon grappig. Ja. Maar ik, ik meen dat te zien bij mensen. Van ja, hé, hey, leuk, iemand zet een streepje en dat ben ik. Ik, e, ik uh, loop hier langs en ik word gezien. Ja. Maar uh, hoe lang zit je daar dan in die etalage? Nou ja, de to toonstelling is drie dagen, dus uh, nee. ik zit er vandaag van tien tot tien. En gisteren zat je er ook? Ja, en gisteren. hoeveel mensen turf je dan? Ook nou maanden. ja, Ik heb het niet geteld, maar die oh. muur die begint in plaats van wit nu redelijk zwart te tonen. Oh, okay. Je kan dus gewoon zien aan de hoeveelheid streepjes hoeveel mensen het zijn geweest. Maar je telt ze niet echt op. Nee, het is graf, een grafische weergave ja, ervan eigenlijk. Ja, het is meer esthetisch en het is meer een signaal wat ik wil afgeven... dan dat, het, dat ik echt wil weten hoeveel mensen er voorbij komen. Mensen die vragen me ook de hele tijd van... ja, wat heb je nou over jezelf geleerd tijdens dat turfjaar? Ja. Omdat je hebt geturfd hoe lang je onder de douche staat en zo. Ja, helemaal niks. Want... Het, daar gaat het ook niet om. Het gaat om het feit dat ik het doe. Dat is voor mij het signaal. En dat is de kunst. En behalve de, de, dat je zelf te zien bent. Uh, ik, ik, ik heb net zelf gezegd dat je de gegevens hebt verwerkt in collages en grafieken. Precies. Dus je, je komt oh, maar, naar binnen omdat ja. je mij daar ziet zitten in de etalage. En dan zie je dus uh, uh, grote kunstwerken. Um, die... Eigenlijk uitgegaan zijn van het, uh, het principe van uh, grafische weergave. Dus dat zijn statistieken, maar dan zodanig uit hun context ge getrokken of zodanig opgeblazen dat ze ook weer vervreemdend worden. Maar wat, wat voor. Sta ja, probeer dat je, de, de de het je. Zelfs een foto, ja, graag. Ja, dus nou, ik heb bijvoorbeeld elke avond voordat ik naar bed ging, heb ik een uh, foto gemaakt van hoe ik me aanrecht achterliet. Dus het zijn, uh, ik ben, was al wat eerder begonnen en ik ben ook wat langer doorgegaan. Dus het zijn honderden foto's van mijn aanrecht. Nou, die zijn in een enorm kunstwerk van 4 bij 2 uh, samengevoegd en zodanig geordend dat je daarin, door de manier waarop ze geordend zijn, ook een, een grafieklijn ziet ontstaan van mijn afwasgedrag. Nou, Op die manier probeer ik dus uh, een soort van tweeledigheid in zo'n kunstwerk te brengen. Als je dichtbij staat, dan zie je kleine fotootjes van aanrechten. Als je verder afgaat, dan zie je een lijn die mijn afwasgedrag representeert. Het, het is wel heel leuk om te zien en te horen hoe je erover praat. Maar ik vraag me toch af, in al die tijd heeft er nooit eens iemand uit jouw vriendenkring tegen jou gezegd... joh, gaat het wel goed, met je? <laughs> nou, mensen hebben vooral voordat ik eraan begon echt uh, hun handen voor hun ogen geslagen van... David, jongen, ben je wel helemaal goed snik... En ze raakten eraan gewend als ik met ze aan het praten was in een café... en er werd een biertje voor mijn neus gezet... dat ik even dat opslagboekje tevoorschijn pakte en een aantekening maakte. Of als mijn telefoon ging, dat ik dan opnam en dat ik dan even een snel een turfstreepje zette. Ze vonden het uh, wel grappig en leuk. Ze waren natuurlijk gefascineerd door dat hele ding. Maar je moet ondertussen, tijdens dat turven toch, eh, als je dat een jaar lang doet... dan krijg je natuurlijk toch ook iets op een goed moment van... ja, ik ben nu alleen aan het turven, maar... Het inventarisatie van dat turfgedrag... dus kortom wat dat zegt over mijn drinkgedrag... Ja. of over mijn afwasgedrag... of over naar de wc gaan... of uh, uh, sekshandelingen plegen... of kan niet schelen wat... daar moet iets uitkomen. Ja, en dan was ik nog steeds meer niks geïnteresseerd... in de esthetische waarde van zo'n grafiek. Ja, ja, Dat ik dacht van, oh je kijk die lijn te... nou gaan. En, maar, maar wat ben je over jezelf te weten gekomen? Ja. Niks dus. Dat Eigenlijk vrij weinig. want je weet wel hoeveel koffie je drinkt. Is het zo? Ja. Je dacht niet op een gegeven moment, ah, dat doe je geturfd, dus dat je van een gegeven jeetje moment... wat ga ik eigenlijk vaak. Ja, het is wel leuk. Je kunt puntje, dus ook puntje, gewoon puntje. zien hoe, hoe, hoe je piek op per, per uur van de dag ligt. Dus als je met koffie drinken bijvoorbeeld, ja. als je dan al die gegevens invoert en je drukt dan op die knop. Het van gaat grafiek. ook nog per, per, per, per uur. Ja, het wordt ook ja, nog op een tijdbalk. Ja, ja, ja, maar nou, dan ja. kan je dus zien van, oh, dan om acht uur koffie, koffie, koffie, grote piek. En dan gaat het ja. naar beneden, naar beneden. En dan zo na het eten nog een klein ja. piekje. En ja. dan gaat het weer zo. En ik denk van, oh, leuk om te zien. Maar als je het aan mij gevraagd had voordat ik die grafiek maakte... dan had ik waarschijnlijk ook zoiets gezegd. Maar goed, en wat je net al zei, je kan natuurlijk niet de dag alles alles turfen. je moet gewoon zeggen de ene maand turf ik dat en en, en de volgende maand ga ik andere dingen ja. turf of niet ik, turf je uh, altijd heb, alles ja nee ik heb voordat Kouderie. ik begon aan het jaar heb ik een paar maanden be, heb ik me bezig gehouden met ja oefenen en hoe wat is werkbaar wat is haalbaar ja. en dan zie je gewoon van nou dit kan ik behappen en dat zijn dan echt alledaagse dingen zoals onder de douche staan en fietsen en betalen en uh, tv kijken afwassen dat soort dingen en dan maar ik dacht soms is het ook wel leuk om gewoon nog een andere categorie erbij te nemen. Dan deed ik bijvoorbeeld een maand lang in wiens gezelschap ik was. Ja, ja. Nou daar werd ik helemaal gek van gewoon. Nou, en hoe turf je dat dan? Dan, dan ja. heeft Annette een, een speciaal ja. hokje aan Joop. Ja. Nee, dat deed ik dan gewoon. Uh, dan deed ik het tijdstip waarin het inging dat ik met iemand was. Nou, nu ben ik dus ja? met jullie drieën. Ja? Ja. En dan zodra er iemand afviel, dan deed ik weer het tijdstip. En ja. dan, nou ja. Of wat, zoals die handen drukken. wat je, handen Precies. Gegeven, wat je ja. net zei. Nou, nou, ja, soms muziek. vervloekte ik mezelf voor dat ik dat dan weer bedacht had. Uh. Echt waar. En ben je nu, is het nu klaar dan? Hoef je nu niet meer? Nou ja, ik ben dus 31 december uh, 2011 ben ik gestopt met turven. Oh, toen al? Ik, ja, ja, toen al. Nou, dat heb ik dus een heel jaar jaar volgehouden. Sorry hoor. Maar kon je er wel mee ophouden? Want dat gaat natuurlijk hier, nou, dat was een enorme zin. opluchting. En oh. ik had nog wel af en toe zo'n Pavlov reactie. De eerste maand, uh, als ik iets deed, ja. dan greep ik weer naar mijn broekzak. Maar uh, ja, het was een enorme opluchting. Ik, het voor toen ik uh, dacht van... Oh, ik ga nog één keer leuk iets bijhouden een week. En toen was ik dat dus aan het doen. Ik weet niet meer wat het was eigenlijk. Maar in ieder geval dat ik wel dacht van... wow, dit heb ik dus gewoon een jaar lang gedaan. Maar dan nog ongeveer twintig categorieën meer... Toen besefte ik pas weer van wow, het was echt een, uh, een raar jaar. Het oh. moet wel heel erg leuk zijn. Want je zult onderweg vaak genoeg getwijfeld hebben. Van, zit ik wel op de goede weg, ben ik niet als een totale idioot <laughs> bezig. Dat het uiteindelijk toch zoiets... Ook ja, bijzonders opgeleid Ja, had. nou, het grote voordeel was dat ik al heel snel bij Kunstliefde de toezegging had gekregen van nou, je kunt bij ons exposeren, we vinden het een geweldig idee. En dat motiveert natuurlijk ontzettend, want je weet van wat ik er ook van ga maken, het gaat getoond worden. En daar heb je ook weer, weet je wel, het gaat gezien ja. worden. En Genootschap Kunstliefde, dat is een, een, een soort galerij? Ja, dat is een kunstenaarsvereniging. Uh, waar kunstenaars ja, bij aangesloten okay. zijn, maar die hebben een prachtige expositieruimte op de Nobelstraat in Utrecht. Ja. En uh, daar uh, sta ik dit weekend. Goed, mensen kunnen dus naar de Nobelstraat. Mm -hmm. En dan moeten ze even wachten tot je met iets te laat. Maar na tien, dan zit je daar en dan worden ze geturfd, dan daar worden ze geturfd. Uh, daar worden ze gezien. Mm -hmm. En nu, heb je nu een Facebook-account? Ja, <laughs> zeker hoor. Ja, om promotie te maken voor mijn Echt turf waar? natuurlijk. Uh, ja. maar, maar we gaan toch niet lezen dat je de broccoli hier gekocht hebt, hè? Nee, er staan allemaal hele leuke grafiekjes oh. op. Je moet eens kijken. Oh. Oh. Oké, okay, dankjewel. Uh, schrijver en kunstenaar David Mulder hoorde u naar aanleiding van zijn Turfproject. Een uh, verwerking hiervan is dus te zien. Nog uh, Tot en met morgen, hè? Tot en met morgen. Ja. ja. genootschap kunstliefde in, in de Nobelstraat in Utrecht. Als u denkt, ga, ik moet toch nog eventjes uh, van alles erover nalezen. kan altijd nieuwshop.nl. Misschien dat er ook wel een link is met jouw pagina, dan moet je anders maar even zo meteen kijken. Mm -hmm. Goed, dankjewel. En, okay. uh, ja. Veel plezier. Goed dan. Van krasloten tot fruitmachines tot roulette. Gokken kun je overal 24 uur per dag in een gokhal een wetkantoor... of gewoon vanachter de computer. Je kunt zelfs gokken op wie de Nobelprijs voor de literatuur gaat winnen. Ja. Of of het ook sneeuwt op eerste kerstdag in Dublin. Heus waar. De drempel is dus laag en verslaving ligt op de loer. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de brein van, het go van een gokker? Waarom stopt hij niet als hij verliest? Of zij... De, Precies, want dat willen wetenschappers van het Donners Instituut van de Radboud Universiteit oh. weten. Lieneke Jansen is van het onderzoeksteam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat wil je weten over het brein van de gok -luster? Um, of dat er anders uitziet? We willen een aantal dingen weten. We, willen inderdaad, uh, we zijn heel erg benieuwd naar... Um, wat voor hersenactiviteit mensen met veel gokervaring laten zien... in vergelijking met mensen die dat eigenlijk niet zo hebben. Die daar niet zo gevoelig voor zijn, voor gokken. Die daar helemaal geen zin in hebben. Um, daarnaast zijn we heel geïnteresseerd in een bepaald stofje... wat in ons brein zit. Dopamine heet dat. Um, en hoe dat stofje invloed heeft op die hersenactiviteit... Dat zijn we aan het onderzoeken. En, en hoop je eigenlijk dat je een klein kwapje vindt dat bij de een wel zit en dat hij daardoor rare dingen doet met gokken en de ander niet? Of? Dat verwachten we niet. Nee. Uh, nee. Hoop je dus we, daar wel op? Nee, we zijn niet op zoek naar kwapjes. We weten al dat bepaalde gebieden in het brein uh, betrokken zijn uh, bij ervaren van beloningen. Dus als zo'n fruitkast rinkelt, dan gaat daar de activiteit omhoog. Het is meer dat we aan het kijken zijn naar nou, hoe verschillen die twee groepen? Nou, dus mensen die heel veel ervaring hebben De mensen die dat niet hebben. Ja. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Dat pakken we aan met een groot onderzoek. Wij laten mensen met veel gokervaring, mensen met weinig gokervaring naar het instituut komen. Die leggen we in de MRI-scanner. Ja, dan moet je heel stil liggen toch in zo'n scan. Ik heb er ook wel eens in gelegen. Eng vind ik zo'n ding. Ja? Ja, het maakt een kleer erin. Dan vergeten ze je Het maakt veel herrie, toch? Het maakt veel herrie, maar natuurlijk krijgt iedereen gehoorbescherming. Dat ze daar geen last van hebben. Maar goed, en dan? Um, die mensen komen in de scanner te liggen. Um, uh, dat is uh, ja, een, een uurtje ongeveer. Uh, en dan komen ze twee spelletjes in te spelen. Eentje is een uh, fruitmachine. Terwijl ze in de mri scannen. In de MRI liggen ze zo. Oh, ligt er ja. dan een schermpje boven hun hoofd? Ja. Is het zo? Ja, ja, ja. Okay. Dus uh, we, ja, via een projectie kunnen ze het, uh, het spelletje voor hun oog zien. Eigenlijk het is recht voor hun neus. En dan uh, kunnen ze met wat knoppen het spel bedienen. Uh, en dat is een soort van digitale versie van de fruitmachine. En uh, we krijgen regelmatig uh, reacties van, nou, dat voelt, uh, voelt als een echte. Leuk. Ja. Ja. En dan gaan jullie kijken wat er in de hersens gebeurt bij die uh, uh, zware gokkers. Ja. En wat het verschil is met de mensen die er helemaal geen enkele yes. boodschap aan Inderdaad. hebben. Inderdaad. En wat zie je dan? Want jullie hebben toch al resultaten, hè? Uh, we beginnen de eerste resultaten te ja. krijgen. We hebben daar nog niet uit vorige analyses op gedaan. Maar uh, de verwachting is bijvoorbeeld dat uh, in het brein van uh, mensen die veel gokken, dat uh, zij veel heftiger reageren op het krijgen van uh, het winnen, zeg maar... Ja. en juist minder sterk reageren op uh, het ervaren van verlies. Uh, en dat dat dus een beetje uit balans is... Dat zijn we nu dus aan het bekijken of dat zo is... en hoe dat stofje dopamine daar invloed op heeft. Want tijdens dat die mensen dus in die MRI's leren, mm -hmm. dan spelen ze een spelletje. Kunnen ze dan ook werkelijk geld verdienen? echt geld verdienen. Ja. ja, dat ja, zou ja, wel ja, moeten, beter. want, want anders, anders werkt het natuurlijk niet. Nee, je niet. moet wel het echte idee een beetje nabootsen. Dus en, en, en dat is niet uh, uh, anderhalf uur spelen en dan 40 eurocent winnen... maar je kan echt iets winnen. Ja, kunt, Hoeveel kan je winnen? winnen? Ja, dat, uh, dat is in een range van uh, 0 tot... Um, het gaat niet over de honderden, laten we zo zeggen. Um, ja. Ik mag daar niet te veel over zeggen. Want oh. Dan hebben mensen verwachtingen. Dat, uh, okay. dat is, uh, en Maar gaat het gaat nee. niet over 40 euro. Rennen, ze, dan allemaal dan rennen de, ze allemaal naar de Naar de MRI-scan. Naar de, MRI de Randbouw-universiteit. Begrijp ik nou dat het lastig was om mensen te vinden... die moeilijkheden hebben met gokken. Of in ieder geval regelmatig doen. gokken. Ja. Om die bij jullie binnen te krijgen. Ja, dat is merkwaardig eigenlijk. Want bij de hulpverlening... Is uh, gokverslaving uh, uh, mm -hmm. een voorname component in de behandelingssoorten? Uh, ja, het ja. ja, Het begint steeds meer en meer te komen. Maar het is nog steeds een beetje een taboe wel. Uh, mensen komen er niet graag voor uit. En natuurlijk ja, niet al onze uh, deelnemers zijn ook echt daadwerkelijk verslaafd. Maar nee. zware gokkers, dat is mm -hmm. wel uh, over het algemeen. Uh, maar het is gewoon heel moeilijk om ze te vinden. Om ze te interesseren voor het onderzoek ook. Dus er gaat best wel wat tijd in zitten. Ze moeten in de scanner komen te liggen. Niet iedereen zit daarop te wachten. Uh, Jullie moeten het bedrag verhogen. <laughs> nee dat dat wel zou helpen. Ja, dat zou... Maar ik, ik begrijp dat ze ook een vragenlijst krijgen. Kun, uh, kun je een paar ja. vragen noemen die aan de proefpersonen worden voorgelegd? Uh, we geven ze allerlei vragenlijstjes. Uh, yeah. Dat is om uh, in ieder geval om even te kijken... Um, of de individuele verschillen of die meewegen in die breinactiviteit. Een voorbeeldje is uh, een vragenlijstje over impulsiviteit. Um, denk je na... Of um, even kijken. Uh, denk je uitvoerig na voordat je iets gaat ondernemen? Uh, ik Plan je je taken zorgvuldig ja. of juist niet? Uh, dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Ik begreep dat, dat jullie zoeken naar rechtshandige mannelijke proefpersonen. Ja. Nou, hoe zou rechtshandig? Rechts, dit zijn dat zijn ze zijn uh, een beetje handig met die gokmachine, omdat dat ding aan de rechterkant zit. We hebben wel eens commentaar gehad, inderdaad. Ja, ik ben linkshandig, maar ik kan prima met de rechterhand. Oh. <laughs> um, het is uit praktische overwegingen. Dat, uh, we willen onze groep deelnemers zo. Um, ja, gelijk mogelijk houden, omdat we dan uh, het beste iets kunnen gaan zeggen over die breinactiviteit. En vrouwen doen het, eh, Vrouwen doen ook, ook, ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar vertonen die andere ook gedrag? Um, nee, daar is, dat is net dezelfde reden, praktische reden. Um, als we vrouwen mee zouden laten doen, dan zouden we zoveel meer proefpersonen nodig hebben, deelnemers, ja. om tot goede conclusies te kunnen komen. En, en het is en dat, al heel moeilijk. Het is heel ik, lastig. Ik begreep zeggen, dat ja. je zelf geflyerd hebt bij Holland Casino in Nijmegen. Bij Op. Casino's zijn uh, vriendelijk. <laughs> en wat zeggen mensen tegen centra... je? Meid laat je nakijken of wat? Um, ze zijn heel vriendelijk. Ja, dat wel, uh, maar, ja. maar ze doen niet mee. Uh, er komen wel responsen. Dus er zijn, ja, het is een beetje half-half. Ik, half half. ik vind, dat vind het wel het een gek leuk. idee hoor, Dat je als wetenschapper gewoon bij een casino gaat staan. Met een flyer. Dat ja. je zegt: hé, hey, u gaat het casino binnen. U hebt misschien wel een, een gokprobleem. Heeft u zin om mee te Heeft doen? Mee te doen? Ja. Ik vind het wel stoer dat je, dat, dat je het op die manier probeert. Ik probeer het op alle mogelijke manieren kan. Nou, ja. U noemde het al. Dat is één deel van het uh, onderzoek. Het andere deel van het onderzoek betreft de stof dopamine. Ja. Wat ja. is dat precies? Dopamine is een uh, stofje in bruin zit bij ons allemaal uh, als het goed is actief te wezen. Um, en het heeft verschillende rollen. Een belangrijke rol voor ons is, um, is dat het uh, een soort van verantwoordelijk is... voor uh, het ervaren van beloningen. Dus als je als zo'n fruitmachine uh, rinkelt... krijg je een piek van uh, die dopamine in een bepaald gebied waar we naar kijken. Uh, maar wat het ook doet bijvoorbeeld, en dat uh, is in Parkinson's uh, ziekte... daar heb je dat een deel van het brein... Uh, waar die, die cellen zitten die dopamine maken, die uh, verdwijnen. En dan wordt er dus veel minder dopamine gemaakt. En dan krijg je die, die trillende handen bijvoorbeeld. En wat nu heel interessant is, is dat sommige patiënten met parkinson die uh, behandeld worden met toediening van dopamine, dus hun dopamine gaat omhoog... die krijgen dan weer uh, gokproblemen. Dat, mm. is, uh, dat komt voor. Dat en winnen daarna meteen de staatsloterij. <laughs> Als we geluk hebben Als we hebben ja. Wel, ja. ja. Ja. Want, want is, is, zit dit ook in de richting van wat jullie uiteindelijk met, met die uitkomsten van het onderzoek aan, aan willen? Want daar zit natuurlijk toch een, een doel achter. Ja, ja um, het punt is dat wij doen vrij bazaal onderzoek. Dus ja. wij proberen een mechanisme te begrijpen in het brein. Natuurlijk hopen we wel dat die informatie heel waardevol gaat zijn om tot betere... Uh, therapieën te komen om tot betere uh, behandelingen te komen voor mensen die daar echt problemen aan ondervinden. Want het is niet makkelijk om er vanaf te komen. Nog op verslaafde. Ja, en ik begrijp trouwens. dat jullie ook, ook nog met een placebo werken. Ja, een placebo en uh, dopamine daarmee. Uh, uh, placebo ja. is een netpil, dus ja, dat, uh, ja. Dat werkt Ja, maar je kan niet. mensen gewoon dopamine inspuiten of zoiets? Nee, een... Het is een capsule die ze innemen uh -huh. en dan eigenlijk remt dat tijdelijk uh, de dopamine. Maar, maar kan je dat dan volgen eigenlijk? Nee, dat, dat nee. kunnen we niet volgen. We weten dat we um, dopamine tijdelijk dus remmen in dat brein in een bepaald gebied. En uh, we kijken naar wat voor invloed dat heeft op het gedrag van die mensen. Dus wij kunnen niet zeg maar, online volgen hoe het met die dopamine gesteld is. Dat kunnen we niet. Is er al wel een van deze proefpersonen juichend uit die MRI-scan tevoorschijn te komen? Oh ja, ja, ja, ja. En gelijk met de opbrengst doorgegaan naar de gokhal? Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet nou, te zeggen. Nou, ook eens meten. We, we, ja, we zeggen er wel altijd even bij dat uh, we hopen dat ze dat natuurlijk niet doen. Maar, ja. Uh, nou ja, jullie hebben dus niet uh, tegen. Zware gevallen al in de scanner gehad? Um, Wat voor een indruk gegeven? Best een heftige indruk. Op ja. mij persoonlijk maakt wat het best dan? een heftige indruk. Ja, oh. tragische verhalen over uh, wat voor problemen ze hebben... financieel, met relaties. Uh, het heeft echt een hele zware impact op je leven... als je echt problemen daarmee hebt. Ja. Um, gelukkig zijn er ook mensen die er uh, overheen komen... en die komen ook bij ons. Of die uh, helemaal niet zo in de diepe problemen zitten... Maar uh, het, is, uh, het is zwaar ja, wat zij doorgemaakt hebben. Dus dat motiveert dan weer extra? Ja, zeker weten. Oké, okay, dankjewel. Hoe werken de hersens van gokkers? Dat was dus de vraag die wetenschappers van het Donalds Instituut... van de Radboud Universiteit zich stelden... om in de toekomst gokverslaven beter te kunnen... En behandelen. Meer informatie bij ons op de website te vinden: newshow.nl. Ja, en die Nobelprijs voor literatuur. Op dit moment staat de uh, Japanse schrijver Haruki Murakami ja, bovenaan maar, de goklijst. een favoriet vindt het nooit, want is altijd weer een onbekende schaat. Nee, hey, maar dat is toch bijzonder. Zometeen komt Tommy Wieringa en Onne Blom is er ook nog. Tot zo. Samen thuis, samen trots.